Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen protesteren studenten. Ze vinden het niet eerlijk dat ze geen recht hebben op de energietoeslag van 1300 euro. Die krijgen mensen met een kleine portemonnee nu de prijzen zo zijn gestegen. Maar dat geld kunnen zij ook goed gebruiken. Al wordt er ook gewoon energie bespaard om op de kosten te letten, vertelt deze student. De verwarming staat op dit moment in het hele gebouw nu nog uit. Die gaat aan als het een week lang maximaal 13 graden is geweest. Dus dan zijn er ook dagen geweest dat het 10 graden of kouder is geweest. In Nijmegen kunnen studenten nu wel energietoeslag aanvragen. En dat is volgens de studentenvakbond niet eerlijk, want het moet overal kunnen. Een drijvend speelkussen waarop een meisje van 8 overleed vorig jaar, voldeed niet aan de eisen, heeft het OM gezegd. Het meisje overleed nadat ze vast kwam te zitten tussen twee opgeblazen speeltoestellen. Het OM wil een taakstraf en een boete voor de campingeigenaar. Er is morgen toch een oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen voor het WK. Het team zou spelen tegen Zambia, maar die konden door visumproblemen niet komen. En nu is er een creatieve oplossing: Oranje speelt tegen twee ploegen. De eerste helft tegen de vrouwen van Feyenoord en de tweede helft tegen Ado Den Haag. En het oudste supermodel ter wereld, Carmen Della Fares, inmiddels 91 jaar. Is nog niet met pensioen. Deze week staat ze in het blad New You Magazine met een naakt shoot. En daar kan een gemiddelde oma een puntje aan zuigen. Toch is haar leven verrassend eenvoudig, zegt ze in een interview. Ik cook and paint. And so and en my En met mijn vrienden. De mensen die to blijven. <laughs> model loopt al 75 jaar mee in de fashion. In 1947 stond ze voor het eerst op de cover van Vogue. En dan nog het weer morgen. Overal wat meer wolken dan vandaag. Maar opnieuw droog, dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Love me any way that you want to me like the way that you do oh i see the vultures are circling in the sky above the avenue Barbarians uitgebracht. Het was het tweede album van deze groep uit Amsterdam, schuine Utrecht. Komodo. En uh, dit was het nummer waar ze eigenlijk toch wel een beetje de landelijke bekendheid mee trokken. Easy Prey. Uh, bovendien was uh, of is een van de bandleden. Dat is Tommy Ebben. Uh, die is bekend van Knalland. Ja, uh, daar heeft uh, hij op een gegeven moment heeft hij besloten om iets anders te gaan doen. En dit was het exotische randje. Het is een beetje, hoe noem je dat? Ja, een beetje, uh, beetje rock met een, uh, met een beetje ritmisch randje. Uh, en in die weet ik allemaal wat, wat er allemaal in zit. Uh, bovendien, als je dit uh, nummer hoort dan denk je... Hé, hey, zitten toch ook Jetro Tull-achtige elementjes in? Dat klopt. Want uh, Jetro Tull heeft ooit nog eens een keer van een uh, dwarsfluit uh, ge gebruik gemaakt. En dat hebben zij dus ook op dit nummer. Waarom draai ik dit? Dat heeft alles uh, te maken met dit... En dan denk je, wat is dit dan? Het is dus de nieuwe single van Komodo. Nou, Daar heb ik dus geen toestemming voor gekregen. Dus daarom laat ik je ook maar even een klein deel van die single ook horen. Dus dat is de nieuwe single die morgen uitkomt. Dat is de reden waarom ik ook Komodo heb laten horen. Vanwege die nieuwe single die morgen op allerlei verschillende platforms te halen valt en te beluisteren valt. Um, wat gaan we wel doen in deze uitzending? We gaan straks uh, praten met uh, Wouter Mol van Inneroe. Eindelijk uh, hebben we dat een beetje voor elkaar gekregen. Het was een beetje, een beetje een gevecht om, uh, om voor de telefoon uh, aan de telefoon uh, te krijgen. Want ja, de band uh, zit bepaald niet stil. Dus daar uh, hebben we ze maar getroffen in een uh, verloren uur. En dat uh, is uh, dit, uh, dit gedeelte. Want uh, vanavond is uh, ook weer een optreden. Um, we hebben ook nog een uh, gesprek met uh, Tom... Verburg en Jochem Joutsen. Wie zijn dat? Dat zijn uh, de mannen die voorheen kill, uh, kill your darlings zeiden, Maar tegenwoordig heeten ze my thoughts exactly. Dat is uh, in het uh, tweede uur. En dat zeg ik toch nog met één gevaar. Uh, met uh, onder voorbehoud, want uh, Marlijn Breidland uh, die is uh, de laatste die we proberen te bellen vanavond. Hij is van Dorpstra 3, maar het uh, wil nog wel eens een beetje uh, misgaan. Dus ik hou een slag om de arm. Uh, ik ga het uh, proberen om het uh, voor elkaar te krijgen. Ik ga Marlijn een beetje waarschuwen dat hij uh, vanavond om half tien uh, bij ons in de, in de uitzending zit. Want het uh, wil nog wel eens ...gebeuren dat hij uh, wat dingen over het hoofd uh, ziet. Dus vandaar. Dus uh, we hopen dat wij hem om half tien in de uitzending uh, kunnen hebben... ...want anders gaan er een aantal dingen vreselijk door het putje heen. Uh, goed. Nieuwe single. Uh, deze dame is ooit bij ons uh, geweest. En dan praten we wel over het, bijna een bijna tien jaar terug. In 2013 is ze hier uh, geweest. En uh, toen heette ze nog, uh, kwam ze onder haar eigen naam Susan Jane Rose binnenzetten. En toen heeft ze een aantal nummers gespeeld... Maar tegenwoordig is er een, een samenwerkingsverband uh, aangegaan. En dat is opgegaan. Ja, dat is een project eigenlijk. De Colorizers. En de single die hoor je nu. En die single die is twee weken geleden uitgebracht. En dat nummer dat heet uh, Save Me From Me. I've been swapping all day and night. She don't really De nummers achter elkaar met een klein witje uh, van een paar uh, seconden. We zijn even uh, achter bezig uh, in de keuken, maar goed. Het kan gebeuren. Um, Steven Charlotte, bijna over het hoofd uh, gezien, maar het is toch wel een hele mooie single die hij ergens in augustus heeft uitgebracht. Sweet Lady! En als het niet uh, begin, eind augustus is geweest, dan is het gewoon uh, begin september geweest. Uh, daarvoor hoorde je de Colorizers met Save Me From Me. Uh, dit is een dame die we hopelijk over twee weken hier uh, mogen begroeten. En dat is Lisette Aviva. Volgende week komt haar uh, volgende single alweer uit uh, van een EP. En dit was nog de eerste. Overdressed Unprepared. Naam nog even opschrijven eronder. Morgen komt hij uit de nieuwe single van Meller. En dat nummer dat heet The Reflection. Eerder van dit jaar was hij ook bij ons al te gast geweest voor een live optreden. Dat had alles te maken met de EP die toen op handen was: When the, heart, when the Night is full of spice. Dat is de exacte titel van dat. Uh, van die EP. Uh, Lisetta Fifa met Overdressed and Unprepared... hoorde je daarvoor. Uh, we gaan nog uh, waarschijnlijk even kijken. Hè. We moeten nog... Uh, twee nummers uh, moeten we nog uh, draaien. Een daarvan uh, heeft te maken met... die band die we straks uh, gaan spreken. En dat is... Uh, uh, dat is... De band van Wouter Mol. Ik, terwijl ik dat zeg moet ik over een aantal dingen aanpassen. Um, en die, uh, die gaan we zo dadelijk in de uitzending halen. Bovendien uh, is het de bedoeling dat uh, de complete band uh, mee gaat praten. Want ze, ja, ze zullen dat op een uh, speaker doen. Ergens uh, met, uh, met een mobiele telefoon ergens in het midden. Dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, maar goed, dat uh, doen we zo. Eerst uh, gaan we nog uh, even iets uh, draaien. Wat ik afgelopen week even toevallig gehoord heb bij een collega van mij. En toevallig ook muzikant geweest, want hij is hier ook geweest. Roy de Smet, eh, zelf muzikant, maar ook radiopresentator van een, van een radioprogramma... op de maandagavond bij de omroep van Volendam-Edam. Lokale omroep Volendam-Edam is de eh, volledige eh, versie daarvan. En hij kwam op een gegeven moment met dit, uh, met dit nummer... Rosemary and Garlic. En ik denk, ja, dat is toch wel heel erg uh, bijzonder. Die kunnen wij ook wel uh, hier uh, laten horen bij Alternative FM. Dat nummer dat heet uh, Television. I feel you, I need you Almost blind in the dark Was dit en uh, de band heette uh, InuRo. Uh, maar ik weet toevallig dat uh, dit ook nog eens een keer onder een andere naam is uitgebracht. En ik zeg het één keer, Autoskin, en dan hou uh, ik hem op. Maar goed, uh, ik, want ik heb de bandleden InuRo aan, moet ik ga aan de telefoon hangen. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Kijk eens, kijk eens. Uh, ja, ja, ja. Uh, jullie waren met iets bezig, had ik uh, begrepen, toch of niet? Ja, we hebben vanavond een uh, reversed optreden. Ja. Yep, yep, yep. En, en wie is dit, Wouter of, uh, of iemand anders? Ja, Inneru. Ja. ja, oh, Inneru. Uh, ja, ja, ja, maar goed, uh, er zijn verschillende stemmen. Dus ik, uh, dus ik weet niet met wie, wie ik uh, precies en wie net het antwoord uh, op mijn vraag heeft uh, gegeven. Dus vandaar. Anders zeg maar steeds wie antwoord geeft. Ja, dat vind ik ook goed. Maar uh, in dit geval ben jij het, Wouter of niet? Ja. Ja, ja, dacht ja. ik al. Um, uh, stel ze even voor de, de andere bandleden, want dan weet ik het ook. Ja, nou, uh, we hebben Mira Ida. Zij speelt Spijkers en, en Sint en een hele mooie zang. En uh, ja. knopjes. En Michiel die speelt drums. Mm -hmm. En uh, Knopjes. ja En ook zang tegenwoordig trouwens. ja En Bas. Heel cool. En Lennart. Van der Valk. Die, doet, die maakt elektronische lichtsferen. Ja. Uh, en dan heb je ze eigenlijk allemaal wel gehad, of niet? Nou, ik doe zelf uh, gitaar dan nog een keer zingen. Ja, oké. Okay, uh, vanavond wat... vanavond spelen ook met Tara Pasfeer. Die, uh, Aha, ja. We ja. met ja, ja. Het reverse optreden. Ja, ja, ja. Want uh, we hebben uh, iets uh, van haar ook uh, een tijdje terug ook uh, laten horen. Dus dat... Uh, maar goed, daar werken jullie heel veel mee samen, heb ik uh, begrepen, toch? Yes. Ja, en dat is Mira die ik nu aan de telefoon heb, of niet? Nee, dat was Tara. Dat is Tara zelf. Bizarre, je... ja. Dus, dus jullie zitten gewoon met stiekem met z'n vijven daar uh, om, om, ja. die, om, die, om die speaker heen. Uh, even Tara aan jou, want uh, we hebben ook uh, nog, uh, nog van jou uh, iets uh, gedraaid. Uh, uh, mogen we nog iets uh, van jou gaan verwachten nog? Of uh, blijft het uh, toch een beetje uh, verstrengeld met Inru? Zeker. Ga ik uh, ga nu een geheimtje verklappen. 1 november is de nieuwe single. Er. Kijk aan. Uh, denk je wel aan ons, of niet? Ja. <laughs> ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Maar um, even naar jou toe. Wat, uh, um, ben jij nu gewoon uh, bandlid of ben jij gewoon dan toch uh, onder je eigen naam bezig vanavond? Ja, uh, voor vanavond ben ik uh, een yeah, collaboration Collaboration, dus uh, in de RU. Ja, een soort samenwerking. Uh, um, uh, yeah. Ga ik even naar de Mira toe, want uh, ik... Uh, hallo. Hallo. Uh, ik, ik hoor van Wouter dat jij iets met spijkers doet. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik, uh, maar het is niet spijkers met laag water zoeken toch, of niet? <laughs> Nee, het zijn de uh, spijkerinstrumentjes. Ja. Uh, en uh, je kan eigenlijk de spijkers aanraken... of met licht, uh, met de schaduwen. Uh, en je kan er ook aan plukken. Hm. En er komen verschillende geluiden uit. Ja, uh, is dat eigenlijk ook meteen uh, waarom jij uh, van wezenlijk belang bent... Uh, van, voor het voor geluid van de band, of niet? Nou, wat we heel erg zoeken in Inru... is die interactie en nieuwe instrumenten... die wij ook uh, kunnen ontdekken in de band en daarmee nieuwe geluiden kunnen maken, maar ook voor het publiek. Dus we zijn eigenlijk een soort van constant bezig met nieuwe manieren, nieuwe instrumenten uh, ontdekken en kijken hoe wij daarmee in interactie kunnen gaan en hoe we dat met het publiek ook kunnen delen. Ja. Um. Ja. ja, en dus een beetje dat te breken wat een normale band uh, uh, instrumenten zijn. Ja, ja. Um, dan komen we bij, uh, ja, want als ik het zo hoor, is het uh, multimediaal. En als ik multimediaal zeg, dan kom ik ook bij Lennart uit. Want die uh, werd door Wouter voorgesteld als zijnde die uh, bijvoorbeeld de visuals en het licht uh, een beetje doet. Maar bespel je ook een instrument of niet? Uh, binnen Inru niet. Niet? Uh, het instrument wat ik bespeel uh, zijn de knoppen van de video en het licht. Ja. Uh, dat is wel live in principe. En, en, rook. Maar, uh, en rook inderdaad niet te vergeten. Heel ja. belangrijk bij ons. Mm -hmm. uh, maar er komt geen geluid uit mij tijdens de show. <laughs> dat, dat dan weer niet. Dus je bent eigenlijk ja, ja, de stille kracht, uh, begrijp ik, uit het hele verhaal. Ja, uh, in de letterlijke zin van het woord wel, ja. ja. Dus het, uh, uiteindelijk blijven er dus drie mensen over die Inru uh, vormen. Uh, als ik jou zo hoor, Lennart, of niet? Nou, we zijn met z'n met vieren zijn we oh, in als act. Dat uh, wel. En ja, je hebt drie mensen die dan ja, de band zijn die de muziek maken, maar ik denk dat wij het met z'n vieren belangrijk vinden dat we als we met z'n ja, met vieren spelen dat we altijd die hele beleving willen maken. Alle ja, ja. zintuigen zijn even belangrijk. Ja. Wat zeg je, uh, Mira? Wat zeg jij? Ik zei dat alle zintuigen even belangrijk zijn. Ja, ja, want dat is uh, dat, dat, dat, dat, dat heb ik ook wel een beetje begrepen uit uh, uit Wouters verhaal. De zintuigen moeten geprikkeld worden. Klopt dat, Wouter? Ja, dat klopt. Dus we hebben ook geuren. Mm -hmm. Die krijgen mensen zodat dat ze dat ook kunnen ruiken tijdens de show. Mm -hmm. en, en, en dat is een beetje uh, wat. Uh, dus het, het wordt een totale beleving als ik het uh, zo hoor uit jouw uit jou ja. mond. Ja. We hadden laatst ook ons eigen evenement, de Album release. Mm -hmm. en, en toen hebben we ook uh, met smaak gewerkt. Hadden we ook. Uh, komkommers. <laughs> ja, dan uh, ga ik nog even naar de drummer, uh, Michiel. Want uh, ja, jij moet uh, de maat aanvoeren, uh, begrijp ik. <laughs> ja, dat klopt inderdaad. <laughs> ja. uh, maar maar uh, vertel, want uh, komen er toch echt nog wel wat uh, ritmewisselingen in de, de muziekarrangementen. Ja, voor. Ja, er komen wel ritmewisselingen. -wis ja, het zijn vooral elektronische klanken die, uh, die uit mijn uh, toch voornamelijk computerachtige ritmeinstrument hmm. komen. Ja. Dus het is, uh, ja, drummers eigenlijk klopt dat niet meer helemaal. Nee. Het is meer een soort uh, ritmes die voor een deel live gemaakt worden en voor een deel ook gewoon uh, gesequenced worden. Mm -hmm. Dus het is een beetje een integratie. Ja, uh, maar sta jij nou, uh, zit jij nou gewoon met een drumstel op het uh, podium of uh, zitten daar ook uh, allerlei andere... Gekke instrumenten die je dan moet gebruiken bij dat optreden. Hele gekke instrumenten. <laughs> hey, er, is, er is zelfs helemaal geen drumstel. Ik sta gewoon achter een, achter een Macbook, zou ik maar zeggen. Hmm. Met nog een heleboel knopjes eromheen en allerlei manieren waarop ik, waarmee ik samples kan triggeren. Ja. Dus uh, het is eigenlijk, zeg maar, wij noemen onze muziek dan organisch elektronisch. Organisch elektronisch. Ik, zeg maar, ja. Ja, ja. En ik ben dan van het elektronische gedeelte. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nu, nu, nu snap ik het. Uh, maar al, nu op, uh, op dit moment dat we aan het praten zijn, je, zijn jullie, uh, gaan jullie straks nog? Optreden doen. Waar is dat? In de Pip. In de pit? Waar is dat? Pip. In Den Haag. In Den Haag. In Den Haag. In Den Haag. Wat was het? De pit? Of uh, heb ik het uh, goed uh, vertaald, of niet? Pip, de Pip. En yeah. het is dus een uh, reverse evenement. Dus alles uh, in de pip is omgedraaid vanavond. Um, We beginnen met applause. applaus. Applaus? Yeah. En Ja. En er zijn ook allemaal er is ook een tentoonstelling met uh, video's en, en performances van mensen die zijn geïnspireerd geraakt door door um, dingen achterste voren doen. Te ja. ja. En ook vanavond achterstevoren spelen. Achterstevoren spelen. Ja, ja, ja. Ho hoe hebben jullie Ik weet niet aan wie ik die vraag moet stellen, maar hoe hebben jullie je uh, daarop voorbereid? Wil jij stukje zingen, Wouter? Nou, laten we horen. <tie> ik zei, ja, dat klopt, ja <laughs> dat is dan niet te geloven. Maar, ja, maar, maar ja. heb je daar technieken voor? Of, of doe je dat ook in zo'n apparaatje? Of hoe, hoe moet ik nou, dat zien? We hebben, we hebben een aantal uh, computers die dat dan doen. Dus dan kunnen we gewoon iets spelen en dan reverse je het. Hmm. Maar uh, sommige dingen hebben we ook gewoon... Uitgezocht van, oh ja, hoe zingen we dat nou andersom? Mm. En dan zingen we het andersom, en dan draait de computer het om, en dan hoor je alsnog wat, uh, wat de echte tekst is. Ja. Ik vind uh, dat ook de samenwerking met Tara Pas weer mooi komt, want die heeft enigszins ervaring met achteruit zingen en spelen. Aha. Ja. Uh, nou, d, d, d, dan, dan uh, is dat wel heel bijzonder wat de mensen vanavond daar uh, uh, te zien en te horen krijgen. Uh, nog even uh, richting Wouter, want d, d, daar spreek ik hem dan maar even op aan. Uh, want, want jullie hebben al het nodige al gedaan, hè, met, uh, na het albumrelease. Uh, want uh, die is afgelopen maand, ja. uh, is dat plaatsgevonden of eind augustus ja. is dat geweest? Nee, dat was, uh, dat was eigenlijk precies een maand geleden, nog niet eens. Ja. Dat was 9 september. Ja. Maar het was echt super vet, want we hebben gewoon sinds die tijd elke week of soms twee keer per week opgetreden. Mm. En Z uh, ja. vandaag dus nog en zaterdag nog in een kerk. Ja. Uh, en en, en wordt, uh, wordt de muziek ook uh, opgepikt door, door uh, meerdere uh, ja, omroepen, want wij zijn maar een bescheiden speler in het hele nou, verhaal. Ja, jij bent wel, jij bent wel uh, uniek hoor. <laughs> Met andere woorden, ik ben dus weer de enige die dit laat nou, horen. Of uh, nou, zijn er nog anderen ook? Drie voor 12. Leiden is altijd heel erg uh, supported. Hmm. En, ja, dat zijn mijn collega's al daar, als ik uh, weer even die drie voor twaalf pet opzet. Ja, en drie voor 12 Den Haag heeft Inderu ook ontdekt laatst. Kijk, dat is altijd uh, wel fijn. Maar waar komen jullie nou echt uh, vandaan? Uit welke stad of, uh, of welke plaats? Nou, uh, ja, wij, uh, wij komen uit Inderu eigenlijk. Inderu is een wereld... Ja. Waar, me, waar we mensen in, in, in, uitnodigen uh, uh, Snap ik, maar uh, ik uh, begrijp uh, hè, Dat is een beetje het spirituele randje wat eraan zit Maar toch <laughs> wil, ik, uh, uh, wil ik gewoon weten Waar komen jullie nou vandaan? Je wil weten waar mij is woon. Wat zeg je? Ja, ja nou ja goed uh, Waar komen de leden uit welke dorpen of plaatsen komen ze vandaan? Laat ik het anders uh, vragen Zullen we nou, een van onze postcode en BSN opnoemen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat gewoon om Den Haag of Leiden of wat dan ook. Uh, uh, wat je erna... nou, eigenlijk zou het in dit geval leuk zijn, ja, als we, als we nu ook echt steden noemen die dan in, in ru liggen. Maar die hebben we nog niet bedacht. Oh, nou, euh, ligt het antwoord erin? Nee, dus ja nou, misschien wel, ja. <laughs> nou, dit, dit, dit, dit wordt, een, wordt een heel lang gesprek en dat gaan we niet uh, te lang maken. Um, even nog aan jouw hand, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? www.inneru.com Ja. En natuurlijk Instagram, en, daar staat je Inneru. Ja. En ja, Facebook ook en uh, waar zijn we allemaal gevonden. Er staat wat op YouTube, kun je ook zien, ook leuk. Ja, precies. Maar kom ons vooral live checken. Dat is denk ik leuker dan online. Vanavond in de pit, mensen in Den Haag. En uh, ja. daar, daar spelen de stedelingen, landgenoten van Inuru, uh, de, de zaal plat. Ja. Helemaal goed. Jongens, hartelijk dank. Uh, we gaan uh, nog even een uh, van de singles uh, draaien van dat album. En dat uh, is het nummer Weehoe. beluisteren. Des te mooier ik het ook begin te vinden. En uh, wie uh, is hier verantwoordelijk voor? Ben ik ook niet uh, helemaal uh, verantwoordelijk uh, voor omdat ik het zelf zo mooi heb uh, weten te vinden. Nee! Dit komt uit de kokert van Nick Wolters. En Nick Wolters is een uh, muzikaal uh, ja, man die bijna elk optreden in Nederland wat afloopt. Uh, en ik vraag me af, heeft hij nog wel zolen genoeg onder zijn schoenen? Want hij duikt bijna overal op in het uh, land. Uh, dat was een week of twee geleden... was dat uh, ook het uh, geval... bij uh, de album release show van Low Edicts. En uh, toen kwam uh, Nick met dat verhaal van... joh, je moet eens kijken naar meer dan van de keer. En dat is meteen ook degene die je net hebt uh, gehoord. Ghost in the Storm, titelnummer van de EP... die zij heeft uitgebracht. En uh, hij was uh, op dat moment aanwezig... bij de release show... ergens in een een of ander... ja, muziekwinkel... In Raamsdonkveer. En Merel van de Keer die schijnt daar ook uit die buurt te komen. Uit Brabant. En wij vonden het goed genoeg om daar ook nog het een en ander over op te schrijven. Bij ons op de website. Kijk maar naar altfm.nl. En dan zie je het hele verhaal nog een keer voorbij komen. De vorige orde in de roe. Trouwens ook besproken hier op de website van... Alternative FM, Daar kun je het allemaal op terugvinden. En zij hebben vanavond nog een optreden. Nog zo'n band die, die wij ook hier hebben gehad. En dat is Simulation Adaptation. En ze hebben wederom een nieuwe single uitgebracht. En dat is wel een hele mooie, moet ik zeggen. Not the same. This year has been a little weird, I just want you to know. En dat waren ze. Uh, simulation Adaptation. Uh, het uh, nummer dat dat heet uh, Not The Same. Is trouwens uh, dus het uh, tweede single die ze in korte tijd hebben uitgebracht. Want ze hadden dat uh, eerder ook al uh, gedaan uh, met een andere nummer. En dat is alweer van een tijdje terug uh, dat ze dat hebben uitgebracht. Ik uh, geloof dat het een, uh, een nummer is geweest. Rond uh, de zomer uh, die we nog uh, hebben laten horen. Uh, don't Need A Reason Why. Volgens mij hebben ze die ook hier live ten gehoorde gebracht. Uh, morgen is het uh, zover. Dan komt er een nieuw materiaal ook van Loop uit. Loop. Uh, dat is een band die vorig jaar aan uh, de popronde heeft uh, meegedaan. En komend weekend slaat uh, de tenten van de popronde zich op in Haarlem. En dit is een van de nummers die van die EP afkomstig zijn... die ze eerder hebben uitgebracht. Vorig jaar geloof ik nog... En dat nummer is Idwee, die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur.